Een historie op een of andere manier. Maar het, het, het is typisch iets voor Renaissance eigenlijk. Voor het eerst ooit oh is geformuleerd door het zeker Alberti in de tijd en beroemdheid. Typisch Renaissance kunstenaar van alle markten thuis. Maar wat bijzonder is aan hem is dat hij eigenlijk voor het eerst uh, dat begrip gedefinieerd heeft, wat uh, uiteindelijk de kunstgeschiedenis zou gaan beheersen, tot diep in, uh, in de 19e eeuw. Hij formuleert het niet als de term historisch schilderkunst, dus in de zin van een samenstelling, als enerzijds geschiedenis historisch zeg maar, en uh, anderzijds schilderkunst. Hij heeft het gewoon kortweg over historia. Hij zegt uh, datgene waar het de schilder om te doen is, dat is de historia. De vraag is nu een beetje wat dat, wat dat betekent in dat tractaatje. Dat is meen ik uit 1436. De La Pittura heet het, in het Italiaans geschreven. Uh, gaat het tweede gedeelte eigenlijk vooral over het feit dat nu wel de Historia zou zijn? En als je dat leest. Staat er staat eigenlijk niet zoveel. Wat is een historia? Een historia is een voorstelling. Een historia is in feite een onderwerp, niets, niets anders dan dat. En toch zijn die onderwerpen die, die hij eigenlijk niet met name noemt, en eigenlijk ook wel niet met name hoeft te noemen omdat het zo duidelijk is welke die historieën zijn, dat zijn in feite mythologische voorstellingen, maar allereerst natuurlijk Bijbelse voorstellingen. En uh, in die zin komt de term ook al voor. Bij mensen die aanvoelen, uh, Albert die voorafgaand, Cianini is zo'n figuur die het over historia heeft. En dan gaat het alleen maar over figuren. En die figuren dat zijn eigenlijk altijd heiligen. Dat zijn gewoon portretten in feite. En in die zin is een portret ook een onderwerp, ook een voorstelling, ook een, uh, een historie. Um, later uh, uh, komen daar... Uh, worden er worden daar scheidingen aangebracht. Er komen meer historieën. Iemand als Dolce, die schrijft in de 17e eeuw of in de 18e eeuw, 1735, schrijft hij een verhandeling die uitgegeven wordt onder de titel Laretino. En dan komen twee termen voor, namelijk heeft het over heilige historie en heeft het over profane historie. En uh, waar je bij een heilige historie natuurlijk altijd moet denken aan de Bijbel en uh, aan andere apocryfe geschriften, uh, die handelen over heiligen of uh, kerkvaders, um, geven die prof Profane historiën niet aan wat je zou verwachten, namelijk uh, gewone geschiedenis. Gewone geschiedenis daarvan kun je eigenlijk vrij grofweg zeggen dat het überhaupt nog niet bestaat. In die tijd die mensen hebben geen idee van wat geschiedenis is, althans in onze zin. Een profane historia is, en hij verwijst dan uh, die boodschap naar, uh, naar Raphaël, de bij schilder van de Brons eigenlijk. Die schildert profane historieën, dat zijn eigenlijk mythologieën. En iemand als Michelangelo wordt opgevoerd als iemand die bij uitstek juist heilige historie schildert waarvan hij haast eerder iets profaans bij zouden kunnen voorstellen. Kijk, dat is in het kort uh, het begrip van, van, van, van het begrip historisch schilderkunst, uh, dat uh, in, in ieder traktaat wat over de schilderkunst in die tijd voor, voor, voor geschreven wordt, voorkomt. In de 19e eeuw. daar moet uh, ik het nou toch hoe gaan we ik daar aan het een en ander van zou weten? Daar gaat het iets totaal anders betekenen. Dat begrip historia niet, dat er niet, niet nog mythologieën geschilderd worden en niet dat er niet nog oude en nieuw testamentische verhalen veel in beeld gebracht worden. Dat dat verdwijnt eigenlijk niet. Maar wat er aan toegevoegd wordt is. Uh, wat wij onder de profane geschiedenis zouden verstaan, dat is gewoon de wereldgeschiedenis, het zijn de regionale geschiedenissen, de plaatselijke geschiedenissen, de lokale geschiedenissen, dat zijn de geschiedenissen van, van helden, belangrijke figuren. In Frankrijk zie je dat eigenlijk het eerst opkomen met zo iemand als Napoleon, maar het worden alleen eh, onbekendere figuren, omdat het wel een figuur is waarmee je in principe kunt identificeren. Nu, uh, zou ik het eigenlijk verder alleen over die Duitse historische geschiedenis kunst willen hebben? Dat is in die zin een, een, een leuk onderwerp, omdat uh, als het dan over geschiedenis moet gaan, die er toch eigenlijk één land is waarvan de, de geschiedenis uitermate beladen is, en dat is uh, Duitsland. Kijk, de vraag is nu. Hoe hebben die Duitsers dat geschilderd in die 19e eeuw, hun, hun geschiedenis? En, en natuurlijk is dat voor de Duitsers zelf, voor de, voor de Duitse onderzoekers in deze tijd, in, in de 20e eeuw, natuurlijk een kwelling om, om te zien op, op welke vreselijke manier toen al hun, hun, hun geschiedenis, die zo vreselijk en zo fataal, zo aflopen uh, geschilderd is. Zij kunnen die vorm van schilderkunst, die ik eigenlijk nog wat nader zouden proberen te omschrijven, eigenlijk alleen maar denken in termen van, van propaganda en, en ideologie. En uh, dat, is, dat is natuurlijk waar, het is propaganda en ideologie, maar in feite moet je dan toch niet constateren dat ieder vorm van schilderkunst tot aan het begin van de 20 e eeuw uh, een vorm van propaganda of verspreiding uh, van ideologie, ideologie misschien zelfs in een zwakke zin, dus als verspreiding van, van ideeën gedacht, omdat die schilderkunst, dus bijna altijd in opdracht handelde van een instantie, nog niet eens zozeer van, van een persoon of zo, natuurlijk altijd wel van een persoon, maar een persoon die iets vertegenwoordigde en de twee instanties die vertegenwoordigd waren dat waren eigenlijk alleen maar de kerk en de staat in opdracht van die werden alle uh, historisch gingen stukken gemaakt in de 19e eeuw ook natuurlijk in de tijd uh, daarvoor dus uh, de tijd van Alberti, degene over wie ik uh, straks sprak en later die van Dolce, de historisch die toen geschilderd werden die waren ook altijd gemaakt in opdracht van deze tijd de kerk Mistheid, of anderzijds de ministeriteit van Forsten, als die twee handen zich niet verenigden in een soort concubinaat van kerk en staat en wat je nu ziet is dat in die 19e eeuw, naast dat die kunstenaars in de opdracht blijven werken van de kerk en de staat, zij er iets bij gaan betrekken bij de historie, namelijk dat is het feit dat zij geschilderde historie zijn. Wat je, wat je krijgt is dat het niet alleen maar om, om, om de geschiedenis gaat, die moet worden weergegeven, in dit geval de profane geschiedenis, maar dat er iets bijgehaald wordt, namelijk dat is het feit dat het om kunst gaat. En de vereniging van, van historie en kunst, en omdat het dan misschien historie, schilderkunst gaat, schilderkunst, dat maakt het, het, het, het, het tot, een, tot een merkwaardig fenomeen in de 19e eeuw maakt het in principe tot iets anders dan wat het tot voor die tijd was, omdat het toen nooit een, die, die schilderkunst zo apart benadrukt werd. En wat je kunt zien is dan dat er meteen aan het begin, met betrekking tot het feit hoe dan een geschiedenis uh, geschilderd zou moeten worden. En, Twee opvattingen gaan bestaan. En dat zijn twee opvattingen die elkaar volstrekt gaan uitsluiten. Die, je die, die, moet zeggen. nauwelijks met elkaar kunnen overleggen. Ze kunnen elkaar verstaan, maar ze kunnen niet met elkaar spreken, zou je kunnen zeggen. En hoewel die vorm van schilderkunst. Een, een, een gemeenschappelijk onderwerp heeft. waar zij dus in feite voortdurend over spreekt. of eigenlijk over schildert, zou je moeten zeggen. gaan zij ze dat op, op zulke. Een, van elkaar verschillende manieren schilderen. dat het voor die schilderen is en voor opdrachtgevers zo is alsof uh, het in feite of, of in feite andere dingen geschilderd worden. En die twee manieren die, die elkaar dus in feite niet kunnen spreken, die worden in die tijd zelf gevat onder twee noemers, de een wordt idealistisch genoemd, de ander die wordt realistisch genoemd. En, uh, dat is iets wat je op een of andere manier vrij goed aan die schilderijen kunt zien. Dat je kunt zeggen van, ah, als je een schilderij ziet van dit is idealistisch en dit is een typisch realistisch schilderij. En uh, het aardige is nu dat als je daarover gaat lezen, want dat is dan weer iets moeilijker te zien, is dat die begrippen van idealisme en realisme uh, gaan connoteren met talloze begrippen die zij om zich heen uh, verzameld hebben. En als je het, het, de stijlbegrippen idealisme en realisme als twee polen tegenover elkaar zou zetten, dan zie je dat die, die begrippen die ze in, in, in, in hun slipstream, zou ik zullen zeggen, dus in hun verlengde ontwikkelen, uh, elkaar op een gegeven moment gaan raken. En dat is uh, op het moment uh, dat men je moet zeggen, de uiterste consequentie gaat trekken uit datgene uh, wat men nu eigenlijk schildert. Dus uh, dan zie je dat men Twee dingen bij elkaar gaat halen, namelijk het feit dat het geschilderd is, en wel op een realistische of op een idealistische manier, en dat men, uh, wat het onderwerp betreft, dus dat altijd dan de geschiedenis is bij de historische schilderkunst, gaat zeggen: ja, die uh, de manier waarop een realistisch schilderij uh, geschilderd is, een vorm van schilderkunst die dan eigenlijk meer aan het eind van de 19e eeuw thuis houdt, die verwijst het meest naar de werkelijkheid. En die vorm van idealistische schilderkunst, die aan het. Uh, begin vooral van die eeuw geschilderd wordt, die verwijst het meest naar de waarheid. En op het moment dat men in vooral esthetische geschriften moet gaan nadenken over het feit: wat verstaan we nu wel onder waarheid? En wat verstaan we nu wel onder realisme? Als we het over uh, schilderkunst hebben, dan. Uh, uh, zie je dat ze die twee begrippen... meer en meer met elkaar gaan verhaspelen... en dat er op het laatst uitkomt... dat datgene wat werkelijk is, dat dat waar is... en datgene wat waar is, dat dat werkelijk is. En dat wil zeggen... als men verder gaat doordenken... dat het ook neerkomt dat idealisme eigenlijk realisme is... alhoewel in een soort onzichtbare vorm... en dat realisme... Uh, verwijst naar een, een, een vorm van idealisme... en als je, als je dan denkt hier aan het begrip van waarheid... dat de werkelijkheid weer waar is. Dit wordt een, dit wordt een absoluut... Uh, gesloten cirkel in de redenatie die ook moet zeggen niet meer doorbroken is en ook niet te doorbroken was uh, um, men heeft die cirkel op een gegeven moment moet zeggen, gelaten voor wat ze was en, en uh, wij kennen die cirkel ook niet meer althans je kunt hem tegenkomen als je daarover uh, gaat lezen is, dat moet ik er met nadruk bij zeggen, dat is het toch absoluut niet te zien aan die schilderijen. En het is wel te zien of een schilderij enigszins realistisch dan wel enigszins idealeer, idealiserend geschilderd is. En je kunt zeggen van realistisch schilderij, ja dit lijkt op, op wat werkelijk is. En men kan in die tijd nog echt heel goed, goed uh, schilderen. Dat, dat betreft men leerde veel op die academisch. echt er was sprake van precisie. Dus in die zin wat realistisch is dat is werkelijk. Maar het omgekeerde van uh, wat idealistisch is, is dat waar? Dat is iets dat is, dat is natuurlijk niet te zien zeg maar, omdat uh, de connotatie met waar is, je moet zeggen, haast ah, het toch een typisch tijdgebonden connotatie is die moet je opzoeken die moet men je eigenlijk vertellen en als, men, als, je, die, als je daar lezend achter gekomen bent, dan kun je zeggen nou oké, okay, als het er zo uitziet, dan moet het naar een begrip van waarheid uh, verwijzen uh, wat je anderzijds aan even die realistische schilderij moet zeggen, ook als iets in, in onze ogen uh, nog zo werkelijk uit. Uh, die verwijzen merkwaardig genoeg dan ook naar een waarheid. En dat begrip van waarheid. dat kunnen wij ook niet meer zien. nog wel dat ze enigszins werkelijk zijn. maar dat is een vrij plat begrip. Van wat, van wat werkelijk is. gewoon omdat het er zo uitziet. als betrof het een. een spiegel. in die zin is bijvoorbeeld. het begrip van naturalisme. misschien iets meer op zijn plaats. want degenen die zich daarmee bezighielden. het liever niet op, uh, over naturalisme hadden. omdat ze dat uh, zagen als. Een, als zeg, een vorm van fotografie. als een vorm van Reportage. en uh, alhoewel dat uiteindelijk uh, wel gaat worden is het zo dat uh, men de fotografie uh, toch eigenlijk alleen maar kon zien als een als een spiegel zeg maar van iets wat werkelijk was maar een, een spiegel die je moet zeggen niet doorbroken kon worden er kon dus geen ...waarheid achter die spiegel liggen wat die schilderkunst aan die aan toevoegde... ...is dat die wel degelijk een, een waarheid kende. En dat ligt op zich besloten in datgene wat men onder kunst verstond in die tijd. En eh, om nogmaals terug te komen dan op dat begrip van de historische schilderkunst... Ook al valt dan uh, dat uh, begrip van de geschiedenis met betrekking tot de schilderkunst uiteen omdat men niet weet wat men precies onder uh, schilderkunst moet verstaan. Of ik moet zeggen eigenlijk omdat men al te goed weet wat men daaronder moet verstaan, maar dat kunnen twee dingen zijn. Die zoals gezegd nauwelijks met elkaar uh, kunnen uh, communiceren raakt dat begrip van de schilderkunst uiteindelijk toch weer uh, het begin van het begrip van de historische schilderkunst? op het moment dat men gaat beseffen dat of het nu idealistisch is, dan nou realistisch geschuld is, het altijd een waarheid impliceert. En die waarheid die, uh, kan men op, op welke verschillende manieren ook uh, terugvinden in die, in die geschiedenis. En dan is het niet meer alleen die profane geschiedenis, zoals wij die kennen, dus zeggen, de geschiedenis van de gebeurtenissen. Vooral eigenlijk de. de Politieke gebeurtenissen, dan is het ook de geschiedenis van de schilderkunst, uh, kunst zelf. Dan gaan uh, men teruggrijpen op historische stijlen, op, op vrij oude stijlen zou je kunnen zeggen. En in die zin slaat het haast ook weer aan bij, uh, bij die Alberti, omdat men uh, zeker die idealiserende figuren gaan teruggrijpen op, op uh, de de op figuren als uh, Raphaël. Van uh, zo'n idealistisch uh, schilderij, van zo'n idealistisch historiestuk. Dat is uh, van uh, Frans Voor, een zekere Frans Voor. Uh, lang in Rome gewoond, eigenlijk ook niet uh, al te oud geworden, die schilder. En uh, we horen tot een groep van uh, schilders die zich de Nazareners noemden. Ze leefden in Italië, het waren Duitsers die daar bij elkaar zaten. Overbeck was een uh, andere bekende daarvan, eigenlijk de bekendste van die. Uh, uh, hij schilderde in 1810 een schilderijtje dat heet uh, de intocht van uh, Rudolf van Habsburg in Basel. Ik laat het verhaal even uh, voor wat het is. Het doet er niet zoveel toe. Uh, bij dit soort uh, afgedeelde geschiedenis gaat het eigenlijk altijd om, om goede daden van, van vorsten dan, dan wel burgers. Meestal is het eigenlijk uh, vorsten. Die Rudolf van Habs, uh, Habsburg die trekt op een gegeven moment Basel binnen en plundert deze stad niet. Maar uh, laat de burgers uh, in goede doen en, en eer. En, dat komt eigenlijk ook omdat de stad zich gewoon overgegeven had en weinig weerstand had geboden. Kijk, hoe ziet zo'n schilderij er nu uit? Uh, zo'n schilderij uh, ontbeert eigenlijk alles uh, wat we nu goede schilderkunst uh, zouden noemen. Uh, en dan bedoel ik, uh, als ik dat zeg, eigenlijk alleen maar te speculeren op een... Op een een begrip dat uh, verwijst naar dat het zeg, lekker geschilderd is. Dat is het bij benadering niet. Het is eerder getekend. Een schilderij dat getekend is. Dat is een aardige omschrijving. Uh, daarvoor er zijn uh, lijnen getrokken, uh, goed te zien in de architectuur. En vervolgens zijn, zijn de vlakjes ingevuld. De huizen zijn als uh, vlakjes ingevuld. Enfin, er is een straat zichtbaar. Uh, er zijn veel mensen op de been. Uh, Mensen hangen uit de ramen, de huizen staan op de achtergrond, de mensen die uit de ramen hangen zijn kleiner, kleiner in verhouding tot de mensen die op de voorgrond staan, die op de straat staan. De mensen staan goed en mooi opgesteld natuurlijk, dat hoort op een of andere wijnschilderij, omdat iedereen vanuit talloze posities en standpunten te zien moet zijn. En daar in die straat waar een, een mooie wocht in zit, daar... Uh, ...komt die Rudolf uh, van Habsburg uh, binnen. Um, het uh, um, uh, is, is idealiserend, het ziet er niet, niet echt uit. Het is de benadering uh, geen foto, het heeft allemaal iets, iets houterig, zeg maar. De paarden zoals zij erbij staan, want Habsburg die zit of een paard. Um, maar er is nog een, een andere en misschien wel een, een veel betere reden om zoiets idealiserend te noemen. En dat is uh, door te kijken hoe, hoe het compositorisch is uh, opgebouwd of... Um, moet je dat zeggen? Het ziet eruit als een andere voorstelling. Het is een, op een of andere manier een inwisselbare voorstelling. Het had niet per se uh, Roelof van Habsburg hoeven zijn. Het had anderen andere kunnen zijn. En weet je wie het vooral had kunnen zijn? Het had eigenlijk Christus kunnen zijn die hier de stad binnentrekt. En dat is waar, niet op een paard, maar op een ezeltje wat hij ooit gedaan heeft toen hij Jeruzalem binnentrok. Kijk, deze identificatie van, van een figuur op een, op een paard, of uh, vroeger dan uh, Christus, uh, op een ezeltje. Dat brengt dit soort mensen natuurlijk met elkaar in verband. Uh, er zit er anderzijds ook weer iets in wat, uh, waardoor je ze eigenlijk niet met elkaar in verband zou mogen brengen. Want de intocht van Christus, dat is weliswaar een triomftocht maar anderzijds een vernedering. Hij zal zijn dood tegemoet rijden, daar nou komt het kort gezegd om En ook niet zomaar een dood, zeg maar. Uh, die Roer van Habsburg die uh, ondergaat bij benadering geen enkele uh, vernedering. Hij trekt inderdaad uh, statig uh, gezeten op zijn paard uh, de stad binnen en laat zich. Ik zou niet zeggen werkelijk toejuichen door het volk, maar dat zegt haast eerder iets over de manier waarop het uh, geschilderd is. Als we zo'n voorstelling. Die we dus idealistisch uh, uh, genoemd hebben, die vrij schematisch, die vrij strak is opgebouwd, die uh, vooral met lijnen is opgebouwd, van lijnen die maar in vlakjes zijn uh, ingevuld. Dus uh, als uh, een, een soort getekend schilderij is vergelijken met een andere schilderij, wat, wat we realistisch zouden kunnen noemen, dan, dan krijg je toch haast een soort, soort tegenbeeld uh, daarvan. Um, dat van voor waar ik, wat ik daar net over sprak, die intocht van Rudolf van Habsburg in Basel in 1810, het hangt trouwens in het Stelosisch kunst. Instituut in Frankfurt. Uh, dat kun je vrij eenvoudig stellen tegenover een, een, een ander schilderij dat, dat, uh, aan het, uh, dat later gemaakt is. ik zal niet zeggen aan het eind van de eeuw, wel die tegenoverstelling het mooiste zou zijn met een schilder als uh, van Werner, die ook eigenlijk niet zozeer uh, schilderingen maakt van paperelen van, van die zich in een diep verleden hebben afgespeeld, maar die eigenlijk. Uh, Schilderijen maakt met betrekking tot gebeurtenissen die zeer recent zijn. Uh, ik, ik neem nu uh, voor het gemak uh, een, een ander voorbeeld van een, van een schilder die erg bekend is, althans in Duitsland. Dat is een zekere Adolf Menzel. Het is een, in de 19e eeuw een zeer beroemd kunstenaar geweest. Uh, niet alleen omdat hij uh, veel gemaakt heeft, hij heeft eigenlijk in die tijd een van de beroemdste boeken geïllustreerd. Dat was namelijk Het Leven van Frederik II. Uh, geschreven trouwens door, door een kunsthistoricus, Frans, Frans Kokelen. En. Hij heeft, uh, hij heeft uh, meer gedaan. Hij heeft op een gegeven moment is hij uh, niet alleen, uh, of nadat hij dat geïllustreerd had, dat boek met uh, toch meen ik wel iets 400 uh, illustraties, is hij uh, ook. Uh, dat onderwerp zijn onderwerp eigenlijk dat die geschiedenis van Vredelijke Tweede gaan schilderen. En daar heeft hij een, een cyclus van gemaakt. En het is een cyclus van een stuk of zes, zeven schilderijen die lang niet allemaal afgekomen zijn trouwens. Omdat het in die tijd nog zo was dat een schilder een schilderij maakte. Als hij daar een opdrachtgever voor gevonden had, hij liet zich daar dus goed voor betalen. Kwam hij niet, dan, stopte, dan staakte men het werk aan zo'n uh, schilderij ook. Um, dus in die zin hangt er op dit moment in, in Duitsland wat schilderijen die echt onaf zijn. Waar er plekken in zitten om die meer een, een opdrachtgever voor is komen opdragen. Het aardige van die schilderij is dat je er vrij goed aan kunt zien... hoe zo'n schilder uh, te werk gegaan is. Als ik een voorbeeld neem wat, wat wel afgemaakt is... dat ook een hele goede reden had waarom het afgemaakt is... dat is namelijk omdat het... Uh, ...in de tijd in opdracht gegeven is... ...door een vereniging die zich speciaal bezig hield... ...met het vervaardigen van historische kunst. Dat was de uh, vereinfluur... Uh, ...die verdering... ...der nationale geschichte in die Maleraan. En uh, uh, dat... Uh, ...is in dit geval... ...een schilderij dat heet... ...de ontmoeting van Frederik II... ...met keizer Jozef II... In, ...in Nice in het jaar... ...1769. En uh, Hij schilderde dat... Uh, mensen schilderden dat in... In een tweetal jaren, tussen 1855 en 1857, het bevindt zich in uh, Berlijn, in, in Oost-Berlijn. Het heeft, dacht ik, een tijd lang gehangen in de Nationaal Galerie. Ik weet nu zelfs dat het hangt op het slot uh, van uh, waar die Frederik II, dus het eigenlijke onderwerp van het schilderij, ooit gezeteld heeft. Namelijk in uh, Sanssouci, in Potsdam is dat. Enfin, als je dat schilderij vergelijkt met, met het, het, het, het voorbeeld wat ik uh, daarnet had van die voor, dan zie je een totaal ander schilderij. Dit is nou. Uh, dit schilderij heeft in wijs spreken echt alles wat een schilderij tot een schilderij maakt. Dit is, dit is geschilderd. Dit is uh, niet alleen uh, breed geborsteld. Het is Als je het schilderij ziet, uh, is het is ook lekker dik opgebracht, uh, de verf. En uh, een van de dingen die het totaal afwijkt uh, met het schilderijtje van voor, met die intocht, uh, is dat. It's eigenlijk geen lijnen bevat. Het is uh, opgebouwd uit, uit lichtvlekken waarbij het voor het, het licht egaal is en in feite geen sprake is van schaduw en lichtwerking. Daar heeft dit schilderij eigenlijk niets anders dan licht en schaduwwerken. werken. Het gaat om een ontmoeting tussen dus Frederik II, uh, een Duits vorst, een Pruis in die tijd, en uh, Jozef II, een Oostenrijker in die tijd, twee uh, verlichte vorsten werden uh, dat genoemd, die elkaar uh, op een wenteltrap uh, in het uh, in hun kasteel uh, tegenkomen. Op het midden, precies in het midden. Ze zijn in het midden gebracht. En het licht valt ook zo dat precies die twee gezichten uitgelicht worden, die, die uh, uitgelicht moeten worden en daaromheen vervaagt het licht meer en meer en ziet men eigenlijk nog wat schingen van minder belangrijke figuren. Het, het, het is net of, uh, ja, moet dat zeggen, of die figuren op elkaar stoten of ze elkaar niet zozeer ontmoeten als elkaar wel treffen, zeg maar. Dat uh, is waarschijnlijk treffend uitgedrukt. Um, het is dus geschilderd. Er zitten volop lichteffecten uh, in. De compositie is absoluut niet ingehaald. Er is geen sprake van vakjes in. Er is uh, ook geen sprake van horizontale en, en, en verticale. Er is juist sprake van diagonale. voor met die architectuur erin. Dan kreeg je uh, rechte lijnen, rechte lijnen niet alleen van de architectuur, rechte lijnen ook van de straat. De vorst trekt er in een rechte lijn uh, door de straat. Hier is sprake van een wenteltrap. een wenteltrap draait uh, sowieso al rond en hij draait van omlaag uh, naar omhoog. En die wenteltrap is vervolgens ook nog een keer diagonaal uh, uh, eigenlijk in. Beeldgebrak. En als je twee diagonalen door het beeld zou trekken, het klopt niet helemaal, ik zeg maar toch wel op min of meer. dan eh, ontmoeten de eh, gezichten elkaar op de kruising. eigenlijk ontmoeten elkaar precies positie zijn die handen elkaar op die kruising van die diagonalen. Dit heeft alles, uh, dit schilderij heeft alles, uh, niet alleen van de schilderkunst, maar haast ook. En daar zal die schilderkunst ook steeds meer op gaan lijken. Iets van fotografie. Het is uh, een uh, snapshot gaat te ver omdat het daar te veel voor gecomponeerd is. Maar het zou het haast kunnen zijn. Het zou het, het, het, het, zou het zeker zijn als de omstanders zich niet zo voorbeeldig uh, gedroegen. Als zij inderdaad niet alles richten op die twee gezichten die elkaar ontmoeten. En die, die, die innige handdruk en die uitwisseling, die diepe uitwisseling van.. Van een blitz. Toch als je die kritieken die in die tijd geschreven werden, dat waren de vele, de kunstkritiek hadden in die tijd nog iets te vertellen. Vooral had zij iets te vertellen omdat zij nog vrij goed wist wat er geschilderd moest worden en ook omdat ze wist hoe er geschilderd moest worden. Ook om, um, uh, kon men dan niet precies zeggen of dat dan wel idealistisch, dus enerzijds idealistisch dan wel anderzijds realistisch zou moeten zijn. Uh, als men eenmaal gekozen had voor een van die richtingen, dan, dan wist men toch hoe dat eruit zou moeten zien. Toch is het vreemd uh, als je die kritieken gaat nalezen, dat ook al is het schilderij uh, waarvan ik net al die twee ideale voorbeelden genoemd heb eigenlijk voor uh, mensen, uh, is er iets een soort ontevreden poontje in die, in die, in die kritieke door van, ja, het is wel realistisch of het is wel idealistisch en het is ook wel goed gedaan, het is ook precies wat we onderstaan, en toch zijn we er niet tevreden over, want het punt is nu net dat het schilderij wat idealistisch was, dat was haast de waar, zeg maar, in de zin van, te ideaal, te ideaal. En dat schilderij van uh, mensen, dat realistische schilderij, ja, dat was weer eigenlijk weer te plat, dat was haast de werkelijkheid zoals ik zei, het is geen snapshot, maar... Komt toch haast, al wel zouden zeggen. En men is dus meer en meer uh, gaan zoeken naar een, een vorm van schilderkunst die, die daar zoiets tussenin zat, zeg maar. Die dus niet alleen uh, idealistisch was, maar die eigenlijk ook wel een beetje realistisch was. En die, die, die dus niet alleen realistisch was, maar die ook wel iets. Iets, uh, uh, ...iets idealistisch of, of realistisch uh, had. Enfin, die begrippen gaan men hier en door uh, doorheen haspelen... ...omdat men erachter uh, wil zien te komen dat men nu wel... Uh, een schilderij zou kunnen zijn dat, dat uh, niet alleen ideeel was en dat dus niet alleen dat waar was en dat niet alleen reëel was en dat het echt werkelijk was, maar dat het eigenlijk zowel waar was als, als werkelijk was dat moest het mooiste beeld zijn wat geschapen zou kunnen worden en hoe, hoe, hoe vreemd dat misschien ook uh, klinken mag, wij, wij spreken alles van fauvisme, van cubisme van, van, van impressionisme er is op een vreemde manier een, een andere richting geweest in, in de kunst en ik zou haast nog willen zeggen in de modern kunst, eh, hoewel die er niet toegerekend wordt eigenlijk ook niet gekend wordt, is er een richting geweest die, die, die, die men ideaal realistisch noemde of ook wel reaal idealistisch noemde. Enfin, dat is dus een begrip dat wat al die dingen samen die ik daarnet uit elkaar heb proberen te houden, die men in die tijd zelf ook uit elkaar probeerde te houden, maar op het moment dat mensen ze uit elkaar gehaald had, eh, niet tevreden was en, en weer begon te verlangen naar een soort verzoening tussen, tussen de uiterste zeg maar. Enfin, hier nu gebeuren in een aantal schilderijen die ook in de kritiek uit die tijd en niet alleen in de kritiek maar ook in de boeken die zich daar boven proberen te verheffen dat de, de esthetica's maar ook in de kunstgeschiedenissen uh, uh, ja, proberen te achterhalen. Wat zou dat schilderij kunnen zijn? En er zijn inderdaad als zodanig een aantal van die schilderijen zo aangewezen. Um, een schilder die niet zo lang geleefd heeft, eigenlijk wel zo wat langer dan. dan uh, dan voor een, een schilder die, die een naam in Duitsland nog wel gekend wordt ook, ook niet al te goed maar die in Nederland toch volstrekt onbekend is alhoewel het, zijn, het grootste gedeelte van zijn oeuvre vlak over de grens in Aken bewaard is gebleven in een monumentaal gebouw, namelijk het, het raadhuis uh, al daar dat is uh, Alfred Retel geweest een, een schilder met een tamelijk tragisch uh, levensloop uh, toen hij eenmaal die opdracht binnen had om uh, dat van Aken De beschilderen is dat een tijd lang uitgesteld omdat men niet zo goed wist wat er nou precies ingeschilderd moest worden. En toen men eenmaal wist wat er ingeschilderd moest worden en hij enigszins aan de gang was. Hij eigenlijk uh, vier van de acht schilderingen die hij gepland had, voltooid had. Toen kreeg hij wat last van hersenverweking zoals dat uh, in de tijd uh, genoemd werd. En hij heeft in feite zijn laatste levensjaren zoals Nietzsche gesleten. Namelijk uh, in stilte, zitten op een stoel, in een veranda, omgeven door de familie, iets nieuwsgelerend het, het de opdracht zelf te Aken is uitgevoerd door een aantal leerlingen uh, van hem. En uh, tot overmaak van ramp, of ja, op een merkwaardige manier, toch gelukkig is in de Tweede Wereldoorlog uh, uh, die cyclus in Aken getroffen door een, uh, een bom. Die uh, op de goede zijde gevallen is van het gebouw. Want precies die uh, stukken die door zijn leerlingen vervaardigd zijn, die zijn vernietigd en uitgewist op eentje na. En diegene die Retel zelf gemaakt heeft, die zijn allemaal bewaard gebleven. Er gezegd bijgezegd moet worden dat het om fresco's gaat, dat zal zeggen in kalk geschilderde schilderijen, pigment in kalk geschilderde schilderijen. Die zijn weliswaar allemaal van de muur gevallen in stukjes, zoals een, zoals een vaas zeg maar, in stukken kan vallen. Maar een zekere heeft dat in de tijd al die blokjes bij elkaar geraapt en ze weer keurig aan de wand geplakt. En alhoewel het zwaar beschadigd is, is het goed zichtbaar. Hoe ziet, ziet zo'n schilderij van Retel er nou uit? Zo'n schilderij dat in die tijd wel aangewezen werd als, als zijn uh, ideaal realistisch. Uh, um, kijk, het is, hoe moet je zeggen, op een of andere manier uh, uh, uh, duidelijk, maar het is niet echt. Dat is de beste omschrijving ervan. Het is uh, uh, te mooi, te, te werkelijk om, om waar te zijn. En uh, het... De, de, het zijn schildering in Aachen die wel is aangewezen als zijnde de mooiste, dat is uh, een bezoek van een zekere Otto III in, uh, in, het, in de grafkamer van uh, Karel de Grote uh, in de tijd beschouwd als een groot Duitse, Karel de Grote door de Frans in de tijd beschouwd als een groot Frans, maar goed, gaat het gaat nu even om Duitsland uh, Otto III die brengt een, uh, een bezoek aan het graf uh, van, uh, van Karel de Grote uh, men wist niet in de tijd niet precies uh, dus in de tijd van Otto de III, dat is ons Duizend, maar duizend, ik. Waar dat graf was, men heeft gezocht en men heeft het gevonden. Het was een onderaardse grafkamer. En uh, onaangetast door de tijd uh, zit daar uh, Karel de Grote uh, op zijn troon. Hij heeft de scepter nog in de hand. Hij heeft het wetboek uh, nog in de hand. En hij heeft uh, wereldbol ook nog uh, bij de hand, zou je kunnen zeggen. En uh, daar knoet uh, bij het licht uh, van een toorts die uh, door een bediende wordt uh, opgehouden, uh, zeigt uh, Otto de aan de voeten van het lijk, van het onaangepaste, niets aangevreten lijk, uh, het goed bewaard gebleven lijk van, uh, van Karel de Grote in één, en probeert zich, uh, zeg, Geestelijk te uh, sterken eraan om de grafkamer natuurlijk weer te verlaten uiteindelijk en het Rijk weer om uh, op te bouwen. Uh, het, het gaat er natuurlijk even om, dat zeg ik even voor het, gemakkelijk. Het, het is geschilderd in de 19e eeuw, het, het, de bedoeling daarvan was natuurlijk dat daar de les uitgetrokken zou worden, dat het Rijk nu uh, versterkt zou worden. Maar... Uh, als je er dus vanaf ziet dat dit de, de, de, hoe ik zeggen, de verder dragende inhoud was, de, de, de propagandistische of ideologische inhoud die altijd zo'n je voor het opscheppen ligt. En je gaat kijken naar hoe men deze scène in beeld gebracht heeft, dan zie je. Dat, uh, omdat het zo zwaar beschadigd is, is dat vrij lastig te zien. Maar goed, je kunt het op zich wel zien. Je kunt het zeker heel goed zien aan de, de voorontwerpen, de schetsen die hij... Uh, tot, tot uh, deze cyclus in Aken gemaakt heeft. Die, die, die schetsen die worden bewaard en worden ook nog voortdurend in het Kunstmuseum in Düsseldorf. Dat hij uh, um, dat mooi geschilderd heeft en toch duidelijk in beeld gebracht heeft. Het, is niets, het heeft niets van een shop snapshot, het is echt theater, het is uh, gearrangeerd, het heeft uh, pathos, het heeft dezelfde pathos als de intocht van, uh, van het schilderij van voor van die intocht, maar uh, het is realistisch, het is een soort uh, realistische pathos zou je kunnen zeggen. En uh, um, uh, Het is uh, duidelijk opgebouwd, het is horizontaal en verticaal. Maar omdat het uh, ook weer diagonale heeft, is het inderdaad een soort vermenging. Niet alleen Retel heeft deze stijl uh, toegepast, wat ik nu maar voor het gemak dat Idealisme is, of ik niet, maar in die tijd zijn Idealistisch nog Er zijn er een aantal meer geweest. Uh, van Kalbach, uh, in de tijd toch ook al de grootste schilder, of in ieder geval de rijkste en de beroemdste, die vooral in, in München en Berlijn werkzaam uh, is geweest, is er een, uh, is er een belangrijk uh, voorbeeld. Uh, ...van Reto in verband met zijn tragische geschiedenis is uh, misschien wel het aardigste voorbeeld uh, in deze kwestie. Um, uh, er is een, een, een iets anders uh, wat uh, afgezien van het onderwerp dat het uh, om omdat het onderwerp de geschiedenis is in de in, in historie is is het zo dat als je nu gaat kijken naar die stijlen waarin men uh, dat dan deed is dat die stijlen zelf teruggrijpen op de geschiedenis dat dus een schilderij als dat van uh, voor dat ze idealiserend was uh, dat grijpt terug op, op de vroegrenaissance um, op de tijd van, van Albert die eigenlijk de tijd die daar iets na ligt namelijk de tijd van Fra Angelico Fra Angelico als een pater een schilderende pater in die tijd en uh, voor dat was uh, zoals ik al zei een Nazarener de naam Nazarener dat was een soort scheldnaam zou je kunnen zeggen maar het werd helemaal niet als zodanig uh, begrepen het was eerder een geuzenaam Nazarener uh, dat was een naam die de Italianen, de, de Duitse schilders, daar toevoegden in de tijd. Omdat zij zich om niet zozeer kleden maar gewoon haast uitzagen als Christus. Zij hadden lange haren. Zij droegen jurken, zeg maar, lange, wijde uh, jurken, waarin zij zich hulden. En zij schilderden ook in, in, uh, in cellen, in, in kloosters. Daar bedreven zij het vak hun, hun studio. Hun, hun atelier was een, een kloostercel, een Nazarene. zeg maar. Zij grepen terug op die, op die tijd die zij in de tijd nog als vroom beschouwd, de Renaissance. Voor hen was dat de middeleeuwen, de term Renaissance bestond te nog nauwelijks, dus eigenlijk pas met Boeghardts geschiedenis, de der Renaissance, is die belangrijk geworden. En uh, iemand als Mensel, die dus realistisch uh, schildert, die schrijft uh, helemaal niet zo ver terug in het verleden, die schrijft ook terug in het verleden, die grijpt haast terug op de barok en uh, de Rococo. Het schilderij uh, wat daar de Rococo vooral bekend is om het feit dat er veel met diagonalen gewerkt wordt en uh, met, met lichte Um, iemand als Retel, daarvan zou je dan nou kunnen zeggen dat hij ja, zoekt uh, naar het, het midden van die uh, twee stijlen en juist die, die, die verzoening van die uiterste stijlen um, gaat beschouwen als, een, als, een, als de stijl voor de, voor de eigen tijd. Als, het, uh, als uh, de stijl waarin de geschiedenis zelf, de, althans de kunstgeschiedenis, op dat moment uh, zou culmineren. En in die zin. Uh, beschouw ik in mezelf als ik de geschiedenis daar zo over naleest het ideaalrealisme, dat trouwens veel meer was dan alleen maar een term die in de, in de kunstgeschiedenis gebruikt. Maar je kunt het tegenkomen in verhandelingen die in die tijd handelen over de psychologie. Je kunt het ook tegenkomen in verhandelingen die handelen over de logica. De logica van Plankenburg, eindigt met een verhandeling over het ideaalrealisme. De, de, de verhandeling van, van Urici over de psychologie. Die eindigt er niet mee, maar die vindt er juist mee in zijn voorwoord, uh, hij heeft dus eigenlijk pas achteraf geconcludeerd dat dit het begrip was waar het hem om te doen was. En uh, het was dus een wijzer begrip, het, het, het was in ieder geval ook een begrip dat een, een kunsthistorische stijl in die tijd uh, aanduidde En uh, ja, op een of andere manier voorbeeldig en, en typisch is uh, voor die tijd omdat uh, het, uh, het onderwerp, uh, de geschiedenis en uh, de kunstgeschiedenis althans de stijlen waaruit men putten samen wist te brengen in een, in een vorm de, de historische kunst uh, een ja een hartst, uh, voorbeeldige manier waarop uh, een, een, een moet zeggen achteraf bezingen, een vak uh, um, zijn waarheid kan vinden is wel juist uh, in uh, in dit samenvoegen van alles uh, wat het, uh, wat het, wat het vak bindt, eigenlijk, dus kunst en geschiedenis. Ja. Dat zij uh, combineert in, uh, in de historische kunst, althans zoals die in de 19e eeuw uh, beoefend werd. Dat wil zeggen dat zij uh, de gewone, de profane geschiedenis, uh, de wereldgeschiedenis geschiedenis, dat onderwerp uh, nam. En uh, je bekijkt dat begrip van de historische de kunst en je gaat het bijvoorbeeld vergelijken met het begrip van, van de kunstgeschiedenis. Dan, uh, kun je hard zeggen dat zij uh, culmineert in, in een soort paradox in een, in een, niet, niet in een werkelijke tegenstelling het gaat niet om dat die begrippen voor 100% tegenover elkaar staan dat zou onmiddellijk een padstelling betekend hebben nee het gaat om begrippen die, die schijnbaar tegenover elkaar staan En begrippen als uh, uh, historie en kunst staan dat en begrippen als kunst en geschiedenis staan dat maar dan moet je ze nemen voor wat ze in die tijd uh, betekenen. als je ze op die manier ...op die schijnbaar tegengestelde manier tegen elkaar stelt, dan, dan blijkt dat een enorm productieve paradox geweest zijn in die tijd. Waar verwijst het een, een, een begrip van, van geschiedenis naar, nou moet je je dan afvragen. En, en waar verwijst een begrip van, van kunst, en meer specifiek als het dan om de historische schilderkunst gaat, waar begrip, verwijst een begrip van schilderkunst naar? Kijk... Geschiedenis is iets dat, uh, dat besefte men toen, toen heel goed, uh, iets dat bijvoorbeeld in de 18e eeuw nauwelijks beseft is, geschiedenis is iets dat is in de tijd gegeven. En uh, niet in de zin van dat de tijd een soort, soort vat was dat met uh, geschiedenis gevuld kon worden en dat we op een gegeven moment uh, We zijn dan zou het einde van de geschiedenis zijn. nee uh, De tijd die, die, die zich door dat was de geschiedenis zelf. Die begrippen waren min of meer identiek, alleen... Uh, Tijd is op zich een, een, een leeg begrip. Tijd zou zonder geschiedenis kunnen zijn. Geschiedenis kan niet, kan niet zonder, zonder tijd. Geschiedenis, dat was zeg, een soort inhoudelijke invulling uh, van, van die tijd. Maar omdat uh, die tijd en uh, of omdat de geschiedenis aan die tijd uitgeleverd werd en eigenlijk men dacht in termen van geschiedenis uh, en het denken, dus zeg, het bewustzijn zich ook uitgeleverd uh, had uh, aan die tijd. Uh, was er een soort voortdurende vlucht van, van dat bewustzijn... wat zich niet, als men tenminste het begrip van de geschiedenis... als uitge, zijnde uitgeleefd aan de tijd serieus nam, dan verdween dat voortdurend. Dus, uh, het, het heden was dan uh, het meest uitgeschreven punt uh, van het verleden... en eigenlijk het, meest, het eerste ogenblik uh, van de toekomst. Dus, uh, betrek je nu daar het begrip van de kunst bij... ...dan zie je dat kunst voor iets totaal anders staat. Dat staat uh, niet voor iets dat aan de tijd is uitgeleverd, in tegendeel. Kunst wordt weliswaar in de tijd gemaakt, zoals in feite alles in de 19e eeuw in de tijd is. Maar het bedoelt juist een punt aan te geven wat zich op een of andere manier kan onttrekken aan die tijd. Dat dus zich daar... Ja, boven verheft, zeg maar. Dus dat wil niet zeggen dat een kunstwerk uh, in die zin ontrokken was aan de tijd. Dat het niet zou kunnen vergaan natuurlijk. Het, het, het, het verging uh, wel degelijk, maar het had iets tijdloos. En uh, op zich is dat een vrij is dat een romantische notie. Uh, ik kom die tegen bij, bij Wakkerrode en, en die eigenlijk als eerste die dat uh, verwoorden in een, een klein stukje dat heet die eeuwigheid der kunst. En de eeuwigheid, dat is dan ook uh, het.. het, het, het het beste woord wat uh, met de kunst in verband kan worden in tegenstelling tot het onderwerp wat uh, in het geval van de historische kunst de geschiedenis is, is de vorm, dus de kunst waarin die geschiedenis gebracht wordt eeuwig. Uh, daar komen dus twee dingen bij elkaar, iets, iets, wat, uh, iets wat tijdelijk is, namelijk het onderwerp, de geschiedenis, en iets wat ontrokken is aan die tijd, dus wat in feite tijdloos is, en dat is die kunst, en op een soort, ja, voorbeeldige manier... Uh, Komt dat daarin terecht? Op, die komen die daarin, die vorm van schilderkunst, bij elkaar? En uh, uh, datzelfde zie je gebeuren op dat moment. met het vak, uh, dat vak uh, dat die uh, historische schilderkunst op dat moment ook aanwijst. als zijnde de hoogste vorm van schilderkunst. Dus dat was uh, uh, niet, uh, niet het landschap. Althans, als je de esthetica's op naleest. was dat niet de landschapsschilderkunst. was dat zeker niet het leven of wat dan ook. Een, een vorm van schilderkunst die achteraf bezien. Uh, veel uh, beoefend is in de 19e eeuw en die nu eigenlijk nog steeds het meest aan de 19e eeuw gewaardeerd wordt in tegenstelling tot uh, de historie, uh, schilderkunsten uh, uh, uh, dat vak ...van die kunstgeschiedenis, dat kent zelf die twee woorden die op zo'n paradoxale manier tegenover elkaar staan. Zij bedoelt op een historische wijze datgene te bestuderen wat in feite eeuwig is. Wat zich in feite juist aan die geschiedenis onttrekt. En althou er wat uh, raadslachtige formuleringen voor zijn in de zin van uh, de kunst is uh, van alle tijden en uh, daarom uh, is, uh, is zij eeuwig het ...toch steeds weer dat element dat het boven uh, die tijd uitgaat... ...dat dat zich verheft boven dat profane wat het, uh, uh, het maakt tot, een, tot iets... Uh, wat ja, in een soort eeuwige cirkel van is het niet tijdelijk of is het niet tijdloos uh, door kan blijven redeneren en uh, in het begin van de eeuw zie je dan dat men veel meer die nadruk legt uh, op, op het eeuwige net zo goed als in het begin van die 19e eeuw die stijl waarin die historische schilderkunst beoefend werd idealiserend was een soort tijdloze stijl uh, bedoelde te zijn en juist de eeuwigheid van die voorstelling bedoelde te benadrukken in tegenstelling tot het eind van de eeuw die steeds meer realistisch uh, wordt en uiteindelijk uh, in feite naturalistisch wordt en dat naturalistische dat het, je toch het meest voorstellen... dat het enigszins op een foto lijkt. Het was niet de bedoeling dat het daarop leek. Oké, dat lijkt het achteraf gezien toch het meest op uh, dat uh, in feite of dat het eigenlijk beschouwd werd als een als een soort uh, ja, moet zeggen geperverteerde vorm uh, van, uh, van van realisme. Dit realisme nu dat dat legt juist veel meer weer uh, zeker dus het naturalisme het, het het, de nadruk op het feit dat het allemaal tijdelijk uh, was en het, het, het, het enige uh, waardoor het zich nog aan die tijd kon onttrekken, dat blijft aan het feit dat het om, om kunstwerken gaat. Kunstwerken die goed geconserveerd uh, moesten worden, die zich alleen al om die redening aan de tijd moesten gaan onttrekken. Um, daar is achteraf, in ongeveer 1920 is daar eens een keer een begrip voor gehanteerd, wat daarna erg uit de mode is geraakt, maar dat uh, later in de jaren 70 weer is opgenomen, dat is het begrip van het esthetisch historisme. Kijk, het woord historisme, dat zegt het natuurlijk al, dat gaat over geschiedenis. Dat wil zeggen dat de dingen in de tijd gegeven zijn, in tegenstelling tot het begrip van het esthetische en dat naar schoonheid uh, bedoeld te verwijzen. En schoonheid is, als het om kunstwerk gaat, eeuwige schoonheid, dat is niet zomaar schoonheid, dat is echt bedoeld langer te bestaan dan die korte tijd dat het uh, historie is het esthetisch historisme dat, dat vat heel mooi samen wat zowel uh, of het begrip van het esthetisch historisme dat bevat heel mooi samen wat dus zowel uh, de historisch schilderkunst als hoogtepunt van de schilderkunst bedoelde te zijn als ook wat op dat moment het vak van de kunstgeschiedenis uh, bedreef namelijk uh, datgene wat in de geschiedenis geschreven was de kunst in dit geval op een eeuwige wijze uh, uh, te boeken stellen Um, uit, uit die tegenstelling is, is, is, die staat eigenlijk aan de wieg van het, uh, v, uh, van de, van het vak, zou je kunnen zeggen. Het verband tussen, tussen het vak kunstgeschiedenis en uh, die feitelijke opdrachten van die schilders die stukken maken, zo interessant maakt of dat tot een, tot een in feite een boeiend onderwerp is dat zij, uh, als je kijkt naar zo'n begrip van het uh, esthetisch historisme, in feite een soort uh, overeenstemming hadden of met elkaar kenden over uh, wat schilderkunst uh, en wat een bedrijf van kunstgeschiedenis uh, zou moeten zijn. Er bestond zeg, een, een, een modus uh, vivendi. En die modus vivendi bestond op grond van het feit dat uh, kunst iets was uh, dat historisch was, maar dat anderzijds iets was dat aan die historie ontrokken was. En daardoor uh, was het uh, kunst. En, uh, die, die twee begrippen waren het... Uh, in beide gevallen dan vooral omgaat, het begrip van kunst en het begrip van geschiedenis, dat die figuren haast als metafysische grootheden. Dit zijn begrippen die, die uh, ja, uh, ontheven zijn van een soort hele concrete invulling, maar die anderzijds niet toch heel concreet kunnen worden ingevuld in vrij dikke boeken, echt meerdelige boeken. Het, uh, 1, 2 delen minimaal. De meestal veel meer dan dat. Esthetica van Fiches, dat is een boek dat trekt zich uit over vier delen. Dat is 2000 pagina's. En daarin kan hij heel goed aangeven wat kunst is... ...en ook wat, wat, kunst, uh, wat, wat geschiedenis is. En zeker wat beide er te samen zouden uh, moeten zijn... Uh, ...doordat hij uh, de betrekking... Uh, ...dat de geschiedenis een in, in, in diachroon verloop kan schetsen met betrekking uh, tot de kunst een synchroon verloop voldoende kan aangeven. Um, toch zit er in, in, in die, in die uh, als je geschiedenis en kunst in die tijd metafysische grootheden kunt noemen, een, een, een soort uh, verschuiving in die in ieder geval uh, de historische wilde kunst... Uh, ...ja, moet zich de kop gaat kosten... ...want uh, waar men afhankelijk... Uh, de, de, ...de overeenstemming het feit dat men weet dat het om geschiedenis gaat, dan zie je dat dat zich allengs gaat verplaatsen naar de gedachte dat het in plaats van om geschiedenis eigenlijk om kunst gaat. En op het moment dat het idee van geschiedenis uit die constellatie van begrippen verwijderd gaat worden en het eigenlijk de zware last komt te liggen op het feit dat het kunst is en eigenlijk ook louter kunst is. En dan zie je dat in ieder geval de historische kunst van haar, van haar inhoud beroofd gaat worden, of hoe moet ik zeggen, van haar onderwerp uh, uh, beroofd gaat worden. En dat onderwerp, dat was die geschiedenis. Die geschiedenis die gaat wegvallen. Wat dan overblijft, is dat het nog wel om kunstwerken gaat. Maar ja, omdat zij een kwalijk onderwerp hebben, namelijk dat van de geschiedenis, gaat vervalt de waardering daarvoor. Wat overblijft is kunst, en die kunst dat is niet veel meer dan een vorm. Dan krijg je ook, en in die zin is het bijvoorbeeld het begrip van het ideaal, is niet modern, of zeker niet modern, omdat dat juist die begrippen van inhoud en vorm, voor een laatste maal zou je naast kunnen zeggen, bij elkaar proberen te brengen. De vorm die blijft over, die inhoud die wordt juist uh, door, uh, doorgestreept. En ja... Dat, uh, dat elimineert iets uit uh, de kunstgeschiedenis uh, wat vrij wezenlijk is eigenlijk uh, namelijk dat zij iets tot onderwerp zou hebben, dat zij een inhoud zou hebben en in sindsdien ja, blijft over ...moderne kunst en dat is over het algemeen vormkunst. Dat, uh, al die, laat ik het zo zeggen... ...degene die zich daar voor het eerst liep over gebogen heeft... ...dat is iemand, uh, die heet Conrad Fickler in Duitsland... ...die heeft een, uh, een lang denken uh, eigenlijk eerst nog... nadat hij een ontmoeting gehad had met een schilder... ...namelijk uh, Hans von Marais heeft hij uh, een verandering geschreven... die het ...gaat over de beoordeling van werken, de kunstbeoordeling van werken, de bedoelende kunst, 1876 gepubliceerd. En uh, daarin probeert hij uh, eigenlijk voor eens en voor altijd af te rekenen met uh, manieren uh, en gronden waarop uh, kunstwerken uh, beoordeeld kunnen gaan worden. En... Uh, wat daar uitkomt is eigenlijk dat uh, het kunstwerk ja, op grond van haar eigen eigenschappen uh, uh, beoordeeld moet worden en dat zij niet beoordeeld moet worden op grond van dingen die daar van buitenaf, uh, dus in feite door, door wat tot die tijd haar inhoud had uh, uitgemaakt, dat wil zeggen zeg, religieuze voorstellingen of, of mythologische voorstellingen en vooral natuurlijk in de 19e eeuw dan uh, uh, voorstellingen uit de geschiedenis, dat zij niet meer op grond daarvan beoordeeld kon worden maar zuiver en alleen om het feit dat zij een kunstvorm was. En dan legde hij eigenlijk nog de nadruk op het feit, hij ging in die zin eigenlijk nog verder, doordat het er nog niet eens om ging dat het een vorm had, als wel dat het een vorm was die gemaakt uh, werd. Dus hij legde nog veel meer de nadruk op het feit dat het om het, om het maken uh, um, ging, ja... Uh, dat zijn denk ik de eerste definities van, uh, van een soort autonomie van de kunst uh, is, is vallen in dat werk van die fietler te lezen. Die, ja uiteindelijk niets meer te maken hebben met uh, uh, die vorm van schilderkunst waar ik het net over had, die historische schilderkunst. Maar wat je nu wel ziet gebeuren en dat maakt het tot iets, tot iets merkwaardigs uh, dat uh, datgene waar hij mee wilde afrekenen uh, uh, feiten dus met het tot die tijd gehanteerde uh, begrippenapparaten tot die tijd door, door esthetici door, door kunsthistorici, door kunstcritici door kunstbeschouwers noem maar op uh, uh, gehanteerde begrippenapparaat, dat hij wilde opdoeken ...dat hij op een of andere manier uh, gedwongen is om dat toch uh, te handhaven. Dus uh, wat ik daarnet onderscheidde als twee stijlen. Uh, stijlen in de zin van idealisme en uh, realisme. Daarvan zegt hij dan in dat uh, eerste artikel over die beoordeling van de werken van de beeldende kunst... ...dat... Uh, het kunstwerk dat is nooit idealistisch en het kunstwerk dat is nooit realistisch maar aan de andere kant zegt hij kijk het kunstwerk is altijd realistisch en altijd idealistisch en, uh, uh, hij blijft dus gevangen in die twee begrippen en vooral in die begrippen waarmee die begrippen van het idealisme en realisme connoteren. Dat wil zeggen, in de zin van. Uh, idealisme verwijst naar waarheid van de kunst, realisme verwijst naar een werkelijkheid van de kunst. Die begrippen gaat hij langzaam maar zeker in de rest van zijn oeuvre opnieuw. Uh, formuleren. En uh, die begrippen die worden uh, dan niet meer gelegd. Uh, dus de waarheid van de kunst wordt niet meer gelegd. bij iets, bij haar onderwerp dat in feite buiten het kunstwerk staat. Uh, maar worden in het kunstwerk. Uh, worden daarin getrokken. Het, het het kunstwerk moet haar eigen werkelijkheid te zijn en het kunstwerk moet haar eigen waarheid zijn. Wat, wat je dus ziet wat gehandhaafd blijft, is het feit dat uh, kunst. Uh en dat een geslaagd kunstwerk een goed kunstwerk uh, nog steeds een kunstwerk is of moet zijn dat tegelijk waar is en dat tegelijk werkelijk is en dat was ook dezelfde dat was in feite dezelfde eis die ook aan uh, de kunst die in de 19e eeuw gemaakt werd uh, um, uh, gesteld werd waar um, die 19e eeuw zelf die historische ik in ieder geval bij de beoordeling van het werk dan vervolgens de nadruk legde op het feit of de inhoud geslaagd was dus of in feite het onderwerp goed was vormgegeven, daar uh, elimineert Fiedler uh, en consorten uh, haast de inhoud of zij verheft de vorm tot uh, uh, de inhoud van het kunstwerk. En uh, sinds dat vrij algemeen geaccepteerd is uh, geworden. Um, is ter, moet ik zeggen, wat ik dan net heb proberen te beschrijven als dat fantastische punt waarin uh, zowel de schilderkunst uh, als historische schilderkunst combineerde en de kunstgeschiedenis, doordat zij uh, die begrippen uh, van waarheid en werkelijkheid, van het tijdelijke en het tijdloze bij elkaar wist te trekken, is dat, dat complex is weer uiteengevallen en uh, wat voor mijn gevoel is overgebleven is uh, iets wat uh, ja, moet zeggen, op een of andere manier ontdaan is van iets anders, dus in die zin ...heeft kunst geen andere inhoud meer dan haar eigen vorm. En in die zin zou je haast aan de kunstgeschiedenis kunnen zeggen... Zij bedoelt zeker niet meer aan te geven wat een goed of een slecht kunstwerk zou moeten zijn. Of uh, wat er op dit moment, gezien de actualiteit van het moment een, uh, gemaakt zou moeten worden als zijn er een goed kunstwerk. Nee, uh, zij heeft uh, die kunstwerken ook uiteen laten vallen in, in iets wat een vorm is en iets wat een inhoud is. En iets wat een inhoud is, dat kan men iconografisch bestuderen. En iets wat een vorm is dat kan men stilistisch uh, bestuderen. Maar om die twee nou uh, samen te brengen om. om, om zich de vraag te stellen, uh, hoe kun je een inhoud goed vormgeven, of hoe kun je een vorm goed inhoud geven, waar, waarvan het merkwaardige begrip van het ideaalrealisme, en, uh, waarvan Retel dan het aardige voorbeeld is, die, uh, die zich dat wel gedaan hebben, dat komt in feite niet meer voor. En dat komt omdat er iets, iets uit verdwenen is. En dat is ja, in feite haar inhoud.